zonder iets vast te houden, al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. En zoals altijd, zet je beide voeten op de grond, verbind je met de aarde, haal het licht naar binnen, maak dat licht groter in jezelf, en geef erkenning aan je eigen ziel. Adem rustig in. En hou die adem even vast. En adem rustig uit. Misschien wil je eraan denken om dat tijdens deze lezing, meditatie, vol te houden. Zo'n ademhaling, die je vanuit je tenen misschien wel. Laat komen, visualiseer dat, helemaal door je onderlichaam, het even vasthoudt in je hoofd en dan allemaal zo uitademt, zodat je alle spanningen, alle dagelijkse beslommeringen, alle verdriet, alles waar je mee zit, de werkdruk misschien, zo van je af kunt laten glijden. Misschien valt het je zwaar om naar mijn stem te luisteren. Maar misschien ook niet. Maar misschien heb je wel eens het gevoel gehad dat het misschien wel um, dwingend op je over kon komen. En misschien daarom haak je af, omdat je je niet wilt laten dwingen door niemand. Laat ik je dan zeggen dat dat nooit mijn verdoening is, hè? Maar als je hierover nadenkt, kun je misschien ook beseffen, dat we nu in de wereld op een punt staan, waar de, waar de veranderingen gigantisch zijn. En waar je het wel bij mensen naar binnen wil tuwen als het ware. Niet iedereen wil daarin meegaan, en ja, veel mensen haken af, zoals dat heet, en vallen terug in een genoegzame leven. En je hebt dat al zo vaak van me kunnen horen, want het is zoals het is. Het maakt me ook niet uit, maar toch dien ik te zeggen, het maakt me wel degelijk uit. Want ook die mensen die afhaken, die er niets van willen horen, ook die mensen horen erbij. Deze mensen zullen meemaken de gigantische veranderingen op aarde. Dus ook zij horen bij de verandering van de aarde. Zij zijn even zoveel waard als wie dan ook. Wij mensen, wij mensen als geheel hebben gewoon te lang gewacht en de tijd. Drinkt. Er is zo'n ongelooflijk groot mededogen voor de mensheid. En ik kijk wel eens naar de televisie waarin, ja, maar, maar is dat ook weer, geloof National Geographic, gevangenen getoond worden. Dat is op dit moment eh, blijkbaar toch wel belangrijk om dat te laten zien, maar het brengt bij mij Um, zo'n mededogen. Hoe erg ze ook zijn, wat ze ook hebben gedaan. En ik zie dus wat anders. Verdriet, wanhoop, het wegdrukken van gevoelens. verdriet deze mensen eigenlijk in zich voelen dat is wat je ziet het stoer willen zijn maar weet je ook voor deze mensen schijnt de zon voor alle mensen trouwens ook voor de mensen die het zo slecht in hun ogen hebben gedaan ook voor deze mensen is het het goddelijke en ook in deze mensen is het Goddelijke. Net zoals in jou. En er is vergeving. Soms als ze zichzelf vergeven hebben, maar ook altijd. Waarom? Omdat ze niet beter weten. Onwetendheid. Natuurlijk ook voor wat ze hebben aangericht. Uit hun wanhoop, uit hun onkunde, uit hun onwetendheid. Daarom denk ik wel eens dat het veel meer effect zou hebben om mensen te laten zien wat ze hebben aangericht. Om hen mededogen te laten tonen. Mededogen voor hen. Mededogen om de mensen die ze hebben misbruikt. Op welke wijze dan ook. God vergeeft. Waarom mensen dat niet? Het mededogen dat we toch allen kunnen opbrengen voor onszelf, voor elkaar, voor de grootste ellende, maakt een wereld van verschil. Niemand is zonder zonde. Ja, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, zei de mens Jezus al zo'n 2000 jaar geleden. Mensen zijn onwetend van de hemel op aarde en maken zich een hel op aarde. De hel die de mens voor zichzelf schept, waar hij in zit, waarvan hij denkt dat dat de enige werkelijkheid is. Hoe triest, hoe jammer. Het is werkelijk de onwetendheid van een mens... Om niet te weten over zijn eigen licht, maar alle waarde toe te kennen aan zijn eigen innerlijke armoede. Onwetendheid, maar niet alleen voor gevangenen. Onwetendheid ook. Bij je buurman, bij je buurvrouw, je vriend, je vriendin. voor alle mensen die nog niet weten over de God in hen. Deze onwetendheid van deze grote waarheid houdt mensen tegen, houdt de mensheid tegen. Houdt tegen om gelukkig te zijn. En wij laat ik ons lichtwerkers noemen, zijn als een dolle bezig om deze simpele woorden aan mensen te geven. De woorden zo eenvoudig te maken dat ze door iedereen innerlijk kunnen worden verstaan. Waardoor de innerlijke armoede waardoor de hebzucht en de uiterlijkheden aan het licht gebracht worden. De innerlijke armoede, die een grote onwetendheid is van de mens. Geen oordeel. Geen veroordelen over de mens. Maar het grote mededogen om alle mensen. Ze weten het niet. Ze zijn onwetend. Er is niet veel tijd meer. Het kwade in de mens vecht om zijn bestaansrecht, maar weet dat het kwade in feite niet anders wil dan in het licht te komen te staan. Het wil niet anders dan opgenomen worden in die liefde die ieder mens in zich geeft. Misschien heel diep verborgen, waarbij iedereen aanwezig is. De onwetendheid hierover. Wat jammer. Wat een gemiste kans, zou je bijna kunnen zeggen, voor zo vreselijk veel mensen. Het licht, God, zo je wilt. Het onbenoembare wacht en kijkt en kijkt. Wie van deze mensen staat voor zichzelf op? Staat voor het licht. Voor zichzelf op. Er wordt al zoveel op mensen ingewerkt tijdens dromen, uitredingen. Maar veelal zijn mensen het toch zomaar weer vergeten tijdens een dagbewustzijn omdat ze het zelf uit hun hoofd duwden en zich weer druk maakten om allerlei vluchtige zaken. Hoe jammer. Maar laat ik daar niet al te veel de nadruk op leggen. Er gebeurt ook en zo ontzettend veel goeds. Zijn mensen hier op deze aarde bezig om de mensheid hier op aarde te vragen hun kennis te delen of zij de ware betekenis van de woorden innerlijk kunnen verstaan? Woorden die ook uit hen kunnen komen, maar die ze voor eerst zelf in een mist, in een chaos hebben gezet en daardoor onbereikbaar voor hen zijn geworden. Hoe kom je bij die kern? Hoe kom je bij die woorden? Hoe kom je bij het besef dat jij een supergroot licht bent? Ook al denk je van jezelf dat jij dat helemaal niet bent. Ook al denk je dat je zoveel kwaad hebt gedaan. Heb je nog nooit gehoord van een ziel in jouw lichaam? Dan heb je alleen maar slechts gedacht, slechte gedachten over jezelf en over de mensen om je heen. Het kan anders. Want jij kunt dat beslissen. Er zijn mensen die anders denken. Die liefdevol denken. En ook jij kunt dat. Kom uit je ivoren toeren, uit je agressie en soms ook gigantische arrogantie. Hoe meer de mens zich richt op die innerlijke armoede, hoe meer zijn armoede blijft bestaan. Je versterkt het iedere keer weer. Dit zijn de mensen die in vreselijke omstandigheden verkeren. Die verdrietig zijn. Die het niet meer weten. Die aan het eind van hun Latijn zijn. Je kunt er anders mee omgaan. Je hebt de mogelijkheid om er anders mee om te gaan. Besef dat je innerlijke armoede blijft bestaan als jij je niet bewust bent van wie je werkelijk bent. Het is de hel die de mens zichzelf schept. Dat is de werkelijkheid die je jezelf schept, het komt uit je eigen denken voort. Niemand, ook al wil je iedereen de schuld geven, maar niemand is daar verantwoordelijk voor. Alleen jijzelf en niemand anders. En ik zei al, die God in jou en Misschien denk je dat die buiten jou is. Die wacht rustig af. Die kijkt totdat jij de belangrijkste beslissing neemt in je leven. Doe je daar naar te richten. Want zo even zei ik, niemand is daar verantwoordelijk voor. Voor jouw kommervolle bestaan en innerlijke armoede. Alleen jijzelf en niemand anders. Want... Dat is er dus, blijkbaar. Dat ene is er. Dan is het ook mogelijk dat het andere er is. Heb je daarover nagedacht? En weet je, je kunt geen troost vinden in de materiële dingen in het leven. Hoe meer je je daar aan vastklampt, hoe sneller je het zult gaan verliezen. Als je al die materiële zaken, en vooral het denken daarover, op een gegeven moment in je leven, totaal, maar dan ook totaal kunt loslaten, werkelijk kunt loslaten, dan zul je het terugkrijgen en je zult het niet verliezen. Het zal altijd bij je blijven, omdat het bij je hoort. We kunnen nu in de wereld zien dat er veel mensen zijn die de gelegenheid krijgen terug te keren naar hun innerlijke zelf. Er gebeurt nogal wat in hun leven en daardoor krijgen ze de gelegenheid om over hun leven na te denken. Ze kunnen zich beklagen. Maar ze kunnen ook nagaan denken. Want er gebeurt nogal wat in hun leven. Overstromingen, aardbevingen, enzovoorts. En niets is toeval. Hun leven speelt zich af op die plekken op de aarde, die zij zelf eens in hun evolutie gekozen hebben, met een doel, een hoger doel, zodat zij op deze wijze, hoe erg het ook is als buitenstaande, maar zo op deze wijze konden ze eindelijk afkomen van het vreselijke vasthouden van materiële zaken. Ja, lessen, levenslessen. mensen op aarde, noemen dat zielig, maar in feite is dit een ontstellende grote liefde, boodschap voor hen, een groot geluk om nu te leren, nu voorgoed alles los te laten. Het is geen straf, het is omdat het is, daarom. En waarom vroeg iemand mij laatst, waarom altijd met vreselijke gebeurtenissen? Ja, het is een waarom, voor velen, maar altijd een daarom. Wij mensen hier op aarde zijn zo hardleers. Hoeveel levens hebben wij er niet over gedaan om iets los te laten. Om over onszelf heen te stappen. Om eindelijk eens te zeggen, het spijt me. Of om die handreiking naar die ander te kunnen doen. Duurt levens en levens. Wat een energie, ja je zou eigenlijk kunnen zeggen, die er afgenomen wordt van het grote geheel. En een waarom en altijd een daarom, omdat wij mensen hier op deze aarde, op die manier, op die harde manier misschien wel, er anders niets. Van leren. Wij leren alleen als het heftig ervaren wordt, anders niet. Het lijkt wel alsof er anders gewoon aan voorbij gegaan wordt. En wat je overkomt heeft met Vroegere gebeurtenissen te maken. In een ander leven, wellicht. Misschien in dit leven. Dat er gedachten waren om alles vast te houden. En misschien wel de hebzucht volslagen te laten prevaleren. Echt de voorkeur aan te geven. En er vooral niet over na te willen, te willen denken. Daardoor niet in de gaten hebben dat het leven zich dan tegen je richt. Niet werkelijk tegen je, want je doet dat zelf. Je gaat tegen de liefde-energie in. Want ik zeg het nog maar eens een keer, ik heb het de laatste tijd wat vaker in lezingen uh, gezegd: je gaat tegen de liefde-energie in. Je hebt werkelijk geen idee hoe het is als je tegen die liefde-energie ingaat. Je mag het, je bent daar totaal vrij in. Die liefde-energie is één grote, pulserende, trilling, massa, eh, liefde, energie. En jij zelf mag bepalen of je daarin meegaat, in die liefde-energie. Maar jij beslist dat met jouw denken, met jouw overtuigingen. Hoe je in het leven staat. Want dat doe je zelf. Je zult dat wel willen in die liefde-energie, maar als jij het niet doet. Niemand anders is voor jouw leven verantwoordelijk, voor jouw denken. Het gaat van jouzelf. Jij en niemand anders. Het komt uit jou. En jij denkt daar zo over. En jij hebt de verantwoording over je eigen denken. Over je eigen handelen. Over alles in je leven. Want die liefde-energie, die zegt jou niet wat je doen moet. Die laat het aan jou over. Die liefde-energie, die we ook God kunnen noemen. Het onbenoembare kunnen noemen. Het scheppen, het licht. En zo krijg je van het leven... Van die energie. Iedere keer weer de gelegenheid. Want die energie vergeeft jou keer op keer op keer op keer. Die geeft jou de gelegenheid om het weer, nou laten we zeggen, recht te trekken. Om weer de goede richting uit te gaan, zal ik maar zeggen. Om er op de enige. Juist te wijzen of na te denken en er naar te handelen. Want er bestaat geen toeval in het juist op die plek op de aarde te willen wonen, juist met die ervaringen, die gebeurtenissen die jou toevallen die mens heeft het alleen niet in de gaten, omdat hij of zij niet naar zijn eigen innerlijk luistert, ook niet weet dat er een innerlijk is en geen gehoor geeft aan de roep aan de van zijn eigen ziel. Die vreselijke armoede van het niet weten over het innerlijk die die mens zichzelf geeft, maakt dat hij een andere weg opging. Niet de verkeerde weg, maar een andere weg. En alleen doordat het leven, de energie, de God, die, die, die enorme liefdesenergie van zich liet spreken, die energie is kan die mens terugkomen op zijn bijwerkelijk werkelijk eigen innerlijke weg. Om weer terug te worden die hij was, die hij is en die hij altijd zijn zal. Een goddelijke mens, een menselijke God. Maar nu met alle ervaringen van de wereld opgedaan. Heeft het zin om dit aan mensen te vertellen? Soms heeft het bijna geen zin om te vertellen hoe het leven werkt. Men wil het niet begrijpen. Het wordt ook soms niet begrepen. Want die mens is zo bezig om te overleven. Dat hij niet in de gaten heeft... Dat zijn eigen sombere gedachten hem naar beneden trekken. Het engel van die mens zal er werkelijk alles aan doen om hem daar te houden. En hem te laten denken dat het goed toeven is in die hel van het bestaan. En dat hij ook heel hard moet vechten om daaruit te komen. Dus nooit. We weten nu toch wel inmiddels dat als je vecht, je het altijd verliest. Want je gaat in die energie mee die je naar beneden trekt. Je gaat je richten op die energie. En die wil niet anders dan... Veel zijn, vol zijn en erkend worden, eer. Maar die zal nooit erkend worden, omdat het tot het andere, het negatieve hoort. Hoe hard er ook gevochten wordt, hoeveel levens dit ook kost, hoeveel oorlogen ook, hoeveel rechtszaken ook, hoeveel geweld ook de mens zal eens tot een besef komen dat dit niet werkt. Het gevecht is altijd met zichzelf. Met de ander heeft er in feite niets mee te maken. Dat is een gedachte die pas veel later in die mens opkomt. Toch zijn er op aarde veel mensen die vanuit hun religie, die zij aanhangen, mensen duidelijk maken zich op God te concentreren. En gelukkig maar. En er zijn ook mensen die zich daar naartoe richten. En dan ook de gigantische verandering in hun leven waarnemen. Maar vaak wordt het door de gemeenschap waarin ze leven als zweverig ervaren. En ze worden niet serieus genomen. Hoe hard is het dan voor hen? Hoe duidelijk dienen ze dan voor zichzelf te zijn? En wat voor een enorm respect kun je dan voor deze mensen opbrengen. Respect. Mededogen ook nog. Want hoe lastig kan het zijn om zichzelf te blijven in een wereld vol geweld en haat en waar anderen om hen heen nog volop in een hel leven. Het werkelijke loslaten van het oude, het toch wel vertrouwen voor veel mensen is een grote opgave en verdient niet anders dan ons mededogen. Nee, geen medelijden, want het zal je meetrekken, de emotie in. En je zult niet meer in staat zijn om de hogere, de grotere betekenis te begrijpen, waarom mensen ondergaan, wat zij ondergaan. Nu in deze tijd is het de hebzucht, je hoort het om je heen, die grote triomfen viert en waar mensen... Nu zeggen, dat accepteren we niet meer. Het werd ook mogelijk, en het nog steeds hoor, wordt het mogelijk, he, mogelijk gemaakt om die hebzucht ook uit te oefenen. Om daar helemaal in te zitten. En net zo lang met die e negatieve energie gebruikmakend. En denkend dat het die mensen allemaal toekomt om te constateren. Dat het allemaal later goud was, dat het besef ineens kwam dat het werkelijke leven niet geleefd werd. En toch was het niet meer dan een ervaring, een ervaring om op aarde op te doen. Want waar anders kan een mens deze ervaring opdoen, alleen maar op deze aarde. de ervaring van de hebzucht, alles willen hebben om dan te constateren dat het tegen het liefdevolle leven ingaat. Vaak hebben zulke mensen dan ook geen vrienden meer, geen familie meer, tenzij die ook nog steeds voor diezelfde hebzucht meegesleurd worden in de hoop op een rijk aards leven. Maar eens komt de waarheid. En dan zal die mens niet meer kunnen vertrouwen de neerwaartse energie. Die hem gunstig gezien leek. En die mens zal krijgen wat hij al vreesde. Alles weg. Maar nou, misschien is het wel leuk of al aardig om een gebeurtenis te noemen. Die in mijn schoonfamilie plaatsvond al heel lang geleden. Ik heb een schoonzusje die eh, nou, bijna een generatie ouder was. En... Eh, ze had eh, na de, na de Persia-tijd al, eh, al haar spullen eh, in Indonesië op, eh, op het schip gezet, inclusief foto's, eh, huisraad. En, maar ja, in die tijd hechtte zij heel erg aan haar eh, spulletjes en je raadt het natuurlijk al. Het schip werd gecombardeerd en alles, maar dan ook alles verdween naar de bodem van de zee. Ja, en nogmaals, ik was daar niet bij. Ik was wel geboren, maar ze was bijna een generatie ouder dan ik. Maar ze vertelde mij destijds dat dat voor haar het moment was om nooit meer te hechten aan materiële zaken. Het maakte totaal niet uit in het leven wat je nu wel of niet had. En ze was in staat om tijdens haar leven al om materiële dingen totaal los te laten. En natuurlijk heeft ze weer alles teruggekregen, want het hoorde ook bij haar. Waarin ze weer prachtige ja, materiële, materiële zaken ontving. Maar ze gingen dan ook op de enige juiste wijze mee om. Het is het leren, het begrijpen, en geen troost te vinden in de dierbare spullen, en te begrijpen dat het vast willen houden, het vast willen klemmen, een innerlijke onvrede teweeg brengt. Natuurlijk is er ook een andere zijde. Als alles in je leven erop gericht is jou ten onder te richten, als het moeilijk voor je is om aan je verplichtingen te voldoen, maar je toch de juiste wijze van denken hebt, en met de juiste wijze bedoel ik het vertrouwen dat het Goed komt. Het vertrouwen dat je in principe eh, niets nodig hebt. Het vertrouwen dat je het ook weer terugkrijgt, Het vertrouwen dat het je ja, absoluut goed zal gaan. Het vertrouwen, kortom, het vertrouwen in God, het licht, in het universum. Dat is het weer terug ontvangen. Het begrijpen van de levenslessen. Want, God dank dan kan de mens die kans aangrijpen om opnieuw zijn leven in te richten of de gronden te laten gaan om in een vol leven op een arrogant wijze alles enzo toe willen harken om het weer niet te begrijpen en zo kan het vele levens doorgaan. Wij mensen hebben de tijd gekregen op aarde om er zo lang over te doen als wij willen om te leren om de ervaringen op te doen. Dan stel je nou eens voor dat je er duizenden jaren over moet doen om te begrijpen wat hebzucht met je doet. Leven naar leven. En wellicht om te begrijpen dat het vechten daarom niet helpt. Leven dat steeds worden de gebeurtenissen in je leven duidelijker, harder zou je kunnen zeggen. Want je bent steeds meer gericht op dat materiële willen hebben. Maar juist in die duidelijkheid, hardheid, zeggen de mensen. Juist in die duidelijkheid. zit zoveel liefde om die mens weer terug te laten gaan naar waar hij van plan was ooit van plan was te gaan maar het zomaar vergeten had om terug te gaan naar het goddelijke in hemzelf om de innerlijke armoede weer rijkdom te laten zijn om dan van het leven te ontvangen wat voor hem was weggelegd: een zegenrijk leven, een liefdevol leven, een tevreden leven. Maar ze durfden het niet aan. Ze kozen de weg van het geweld, vertrouwden het niet en de weg van de hebzucht, de arrogantie en gaan zo maar door. De grote liefde van het universum is dat wij mensen alles mogen doen en denken wat wij willen. Natuurlijk, altijd met eigen verantwoording. Maar we mogen alles. Ook het willen hebben in hebzucht, want dat hadden we nog niet begrepen. Ook het arrogant, want dat hadden we nog niet begrepen. Ook de macht, want die hadden we nog niet begrepen. En ook het kwaad doen aan anderen, want dat hadden we nog niet begrepen. Om in wil te doen wat wij wilden doen. Om dan eindelijk wakker te worden. En in te zien dat al dat geharm, die chaos gewoon allemaal illusie is, alles een masker was, en dat de werkelijkheid geheel anders is. En dat de God in ons alle werken doet. En niet meer als we niet meer op deze aarde wonen, maar juist nu we op aarde wonen en op aarde leven. Want nergens gaat het begrijpen zo snel als in het leven op aarde. De mens leeft nu. In het nu van dit moment. In het uit de nu van dit moment, van de mens beseffen dat de goddelijkheid in hem ook hem beroert en dat hij alleen maar dit hoeft te beseffen. Als de mens dit doorheeft, dat er geen gescheidenheid is in zichzelf. Dat hij altijd, maar ook altijd, bij die ziel van hemzelf, dat stukje God in hem kan komen. In de rust van de gedachte, in de stilte van hemzelf. Dan begrijpt die mens dat hij één is, een met dat goddelijke in hem, de oneindigheid van dat goddelijke, het is, en het is er altijd in die mens. Van die mens, om die mens, die mens is dat. Dat besef is een besef van oneindigheid. Van altijd zijn. Het kan het leven van die mens veranderen? Het zal zijn leven veranderen. Want dat gevoel, dat denken in God, in de eigen zin. wat denken in het licht zal het leven zijn. Zal in hem bestaan en blijft altijd bestaan. Van het begin tot het einde. heeft geen zin om te vechten, behalve dan om ervan overtuigd te zijn dat het niet hoeft, dat het geen zin heeft, wel dat het noodzakelijk is om altijd duidelijk te zijn. In duidelijk uitgesproken woorden, in duidelijkheid waarin de woorden liggen, Geven aan het goed nadenken over de verschillende standpunten waarin het denken ligt: dat zaken, dat de dingen van alle kanten belicht. Geen oordeel, alleen een denken vanuit verschillende perspectief, er over nadenken dat het goddelijke, het goddelijke er is, want anders is er en is het geen leven, anders is die mens er niet, er zou niets bestaan, maar ook geen lucht om in te ademen, Jij, lieve mens, bent dat licht. licht blijft altijd in je. Het was altijd al in je en zal altijd in jou blijven. Er is buiten dat licht, God, zo je bent, niets. Het is de altijd durende energie. Die een opwaartse richting heeft naar, ja, hoe zal ik het zeggen, naar een, naar een volgend bewustzijn. Waarin nog, nog meer liefde, nog meer licht, nog meer God in besloten ligt. Waarin de dingen nog duidelijker, of, liever gezegd, nog harder aan ons getoond. Waarin de mens het kwaad ziet, maar in de werkelijkheid van de hemel niet anders is dan een onbaatzuchtige liefde voor de mens. Om de mens ook op dat punt te laten komen. Om de mens te laten zien dat er vrijheid van keuze is. Je bent zonder dat gevoel niets. Je bent daardoor geschapen die liefde die energie geschapen en zonder dat gevoel zonder dat godsgevoel zonder die energie ben je niets zou je nooit bestaan gaan mensen daar nu meer over nadenken denk het wel je bent jezelf als je voelt hoe je zelf bent dat je jezelf bent. Voel dat licht, hoe dat in jou is gekomen. Soms een denken dat in de volledige duisternis plaatsvindt. En toch blijft dat licht bij jou. Want het licht weet dat je onwetend bent het licht heeft zoveel mededoen met je, dat het zich in jou manifesteert, dat ben je, het zal je raken in je eigen onwetendheid, het zal je raken in je eigen onwetendheid, waarin in wat je gedacht had, in je angst, die je dan werkelijk tot werkelijkheid laat komen, zodat je kunt kijken of je ermee om kunt gaan, om dan bij jou te zijn, om jou te bevrijden van al je angsten en je wanhoop en je maskers, als jij je daarna richt, naar het licht, om je het leven te laten zien van de werkelijkheid. Van de werkelijke werkelijkheid. De hemel op aarde. Voel je bevrijd. Voel dat het niet nodig is om nog langer vast te zitten in je eigen doemdenken. In je eigen wanhoop. Voel dat je meekunt in de liefde. In de God in jou. Die altijd aanwezig was. Is en zal zijn. Vertrouw daarop. Vertrouw op die liefde in jou. Voel in jezelf. En maak die sprong in jezelf, in je gedachten in het diepe, om niet op de harde grond terecht te komen, maar tot je verrassing opgenomen te worden in die liefde voor jou. Die liefde die jou liefdevol opneemt. Want eindelijk heb je een stap gemaakt. Eindelijk eindelijk in jouw evolutie als mens en je zult opnieuw geschapen worden. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Graag wens ik je een meditatieve week. Misschien krijg je veel ervaring in je leven en je hebt iedere keer de keus. Jij bepaalt hoe je er mee omgaat. Alle mijn lezingen zijn te horen op mijn website www.yhra.nl en doorklikken naar Design.nl, waar je alles in het archief kunt vinden. Dit was een IHRA-lezing van Yvonne naar raterbad Dag!